Mijn naam is Godelieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans. Ik ben Siem Jans, mede-eigenaar van Wildgroei, een projectbureau in Nijmegen en als ontwerper betrokken bij deze miner. In deze aflevering spreken we met Sander Heijnen, journalist en samen met Hendrik Noten, auteur van het boek Fantoomgroei en maker van het NPO-programma Scheefgroei in de polder. Nou, welkom Sander. Dankjewel. Welke vraag stel jij bij Fantoomgroei? Welke vraag stel ik bij Fantoomgroei? Nou ja, ik begon het boek met de vraag, hoe kan het toch dat... We werken allemaal om die economie te laten groeien. En dat lukt, hè? die economie groeit eigenlijk altijd wel, op grosso modo. Maar die mensen die dat werk daarvoor doen, die worden veel minder beloond daarin. Dus die profiteren veel minder van die groei van die economie dan, uh, dan bijvoorbeeld aandeelhouders. Dan de factor kapitaal, om het maar even in uh, een marxistisch jargon uh, uh, te noemen. Ja. En Dus dat was eigenlijk het vertrekpunt van het boek, hè? die vraag van hoe kan dat? Maar als je vraagt, van, wat stel je ter discussie in onze economie? Mm -hmm. Eigenlijk stel ik de hele, de hele begrip economie, waar we het over hebben. Als we het hebben over economie, in ons dagelijks taalgebruik... hebben we het eigenlijk altijd over het BBP, het Bruto Binnenlands Product. Uh, en dat is de optelsom van alle diensten die we aan elkaar leveren... en de producten die we aan elkaar leveren, waar een prijs op zit. En als we zeggen die economie moet groeien en we praten over de economie in termen als het gaat goed als die groeit en het gaat slecht als die krimpt, ja, dan zeggen we het grootste probleem van onze tijd is dat we meer spullen moeten maken dan gisteren en morgen moeten we meer spullen maken dan vandaag en overmorgen weer dan morgen. En dan zeg je eigenlijk dat het grootste probleem van onze tijd is dat we te weinig spullen hebben. Terwijl we hebben hele andere problemen. We hebben klimaatproblemen, sociale problemen, huisvesting, eh, racisme, allerlei vormen van ongelijkheid. Dus, dus wat we in het boek eigenlijk ter discussie proberen te stellen is, als we praten over economie en over bijvoorbeeld economisch herstel na een crisis, na een coronacrisis of het ministerie van Economische Zaken, je zou economie niet moeten definiëren aan de hand van wat doet het BBP, maar je zou moeten zeggen, economie is het vermogen van een groep mensen om samen te werken en samen problemen op te lossen. En als je die definitie neemt, dan kan je het dus gaan hebben over die problemen. En dan, dus, dan hoef je het, als je het hebt over klimaatverandering, niet meer te hebben over hoe zorgen we dat klimaatmaatregelen niet ten koste gaan van de economie. Ja. Uh, want ja, het klimaat kan je alleen maar redden als je bepaalde onderdelen van de huidige economie, van het groeimodel, als je daarmee stopt. Ja. Uh, en dat geldt voor een heleboel, een heleboel problemen die we nu hebben. Die los je, ja, daar is groei op geen enkele manier een oplossing voor. En we zijn nu, er zijn een aantal punten in deze tijd die best wel uniek zijn in de geschiedenis van de mensen. Ik bedoel, we zijn nog nooit zo rijk geweest. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, als we kijken naar Nederland, en dat geldt eigenlijk voor heel, de hele westerse wereld. Er zijn enorme kraptes op de arbeidsmarkt, omdat de babyboomgeneratie met pensioen aan het gaan is. Dus we hebben ook voor het eerst eigenlijk, in, nou, sinds 1960, want toen hebben we het ook heel kortstondig gehad, uh, hebben we eigenlijk meer banen dan werkzoekenden. He, dus overheden zijn altijd bezig geweest met hoe zorgen we dat iedereen aan het werk blijft. Want werk was altijd het middel om welvaart te verdelen. Ja. Maar we hoeven nu voor het eerst ons niet meer zorgen te maken over de economie moet groeien, want anders zijn er niet genoeg banen voor iedereen. He, dat is nu niet meer zo. Dus we, ja. kunnen, we kunnen nu gaan, gaan kijken welk type werkgelegenheid, welk type bedrijvigheid is goed voor de samenleving, is goed voor de wereld. Die om bedrijven. die problemen op te lossen. Ja, dus als je bijvoorbeeld hebt, Schiphol werd altijd gezien als een banen, banenmotor, dus daar moet je vanaf blijven. Maar mm -hmm. Schiphol is natuurlijk gewoon eigenlijk, ja, wat voegt het nou helemaal toe aan waarde? Ik woon daar toevallig in de buurt, dus ik uh, gebruik dat stokpaardje vaak. Maar uh, er werken 78.000 mensen, is dus bijna allemaal minimumloonwerk. Terwijl je in de Randstad helemaal niet kan leven van de minimumloon. Mm -hmm. Het is enorm vervuilend. 40% van de vluchten gaat over een afstand die korter is dan 1000 kilometer. Dus die zou je ook met treinen of auto's kunnen doen. En 40% van de vluchten, dat zijn mensen die overstappen. Dus die van New York naar China vliegen en eigenlijk helemaal geen geld komen uitgeven hier. Dus je zou best kunnen redeneren dat 80% van wat we op Schiphol doen... eigenlijk gewoon helemaal geen waarde toevoegt aan de samenleving. Ja, dus je zegt eigenlijk, als we teruggaan naar welke vraag... of wat, wat je in vraag stelt binnen de economie, is het de definitie van economie? Hoe we het... Ja, en eigenlijk... Ja, dus, dus je kan het op twee manieren definiëren. Als je met een wetenschapper, hè, met een econoom aan een universiteit gaat praten... Mm -hmm. die zal altijd zeggen, ja, economie is uh, de, de, de wetenschap van de verdeling van schaarse middelen. Die hebben dat soort, uh, dat soort definities. Uh, ik was voor een zaal met uh, hoogleraar economie gestaan. Die worden dan heel boos als je zegt uh, dat, uh, e dat economie gedefinieerd is... als een bruto binnenlands product. Want het is natuurlijk gewoon één van de duizenden dingen die we meten. Ja. Maar het is toevallig wel waar we in politiek en in pers... Uh, en ook in de samenleving... Als we het over economie hebben, hebben we het eigenlijk altijd over die groei. En dat groeimodel, dat stellen we ter discussie. Want het is, ja, het is fantoomgroei in de zin dat veel mensen die hard werken zien... niks van die groei terug in hun portemonnee. Ja. Dat kun je gewoon aantonen. En we helpen de wereld, onze leefwereld voor de volgende generaties ermee uh, omzeep. Met de huidige manier van groeien. Dus je S kun je afvragen. Ja. Zou jij eens kunnen vertellen, want je zegt dus eigenlijk... BBP is de focus als het over economie... Uh, gaat, zou je eens kunnen vertellen waar, uh, waar dat vandaan komt, dat we dat zo zijn gaan doen? Ja, dat is uh, een mooi verhaal. Dat komt uit de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk, hè, dus er waren wel eerdere soorten van, van indexen om te meten of de economie groeit of niet. Maar de, de, de, de huidige bruto binnenlands product, zoals we dat nu kennen, uh, dat stamt uit de uh, jaren 40, Verenigde Staten. Uh, en die hadden eigenlijk een heel groot probleem. Die werden de Tweede Wereldoorlog ingezogen. Dus we raakten in conflict met Japan en met Duitsland. Moesten dan twee fronten, twee continenten, moesten ze een oorlog voeren. En hun leger was niet groter dan dat van Zweden op dat moment. Dus zij hadden, uh, uh, zij hadden besloten, we moeten onze hele samenleving in dienst stellen van het winnen van die oorlog. Nou, wat heb je nodig om die oorlog te winnen op dat moment? Schepen, uh, tanks, vliegtuigen, munitie, brandstof. En eigenlijk al die dingen die je naar het front stuurt... Dan kun je vanuitgaan dat het meeste gaat stuk, dus dat moet je vervangen. Dus zij hadden uh, behoefte aan een manier om te meten... of het lukte om die samenleving in dienst te stellen van die oorlogsproductie. En in die oorlogsproductie moet je dus zoveel mogelijk dingen maken. Dus dan hebben ze een index bedacht, het Bruto Nationaal Product... waarin ze heel erg goed konden meten of de industriële output, zoals ze dat noemen... Hè, dus of de ijzererts, kolenmijnen enzovoort, voedsel, alles... al die dingen die je nodig had voor die strijd, of, of dat goed geoptimaliseerd werd... Nou, dat is het bruto nationaal product mm -hmm. en dat heeft hen eigenlijk heel goed geholpen... om in, in twee, drie jaar tijd van 300.000 man naar een leger met 15 miljoen man te gaan... die ook goed uh, geëquipeerd was om die strijd te leveren en te winnen. Na de oorlog kwam dat model mee naar Europa en Europa lag in puin. En mensen hadden honger, uh, er was eigenlijk tekort aan alles... En toen zijn ze ook aan de, langs die lijnen van dat BNP, zijn we de samenleving weer gaan herbouwen. En in de eerste 20, 30 jaar na de oorlog heeft het ook heel veel welzijn opgeleverd. Omdat als je het gebrek hebt aan alles, als je te weinig voedsel hebt, te weinig brandstof, uh, steden in puin liggen, dan is eigenlijk alles wat je aan die basis industrieel maakt en produceert, dat leidt eigenlijk bijna automatisch tot meer welzijn en meer welvaart. Um, dus, dus daar komt dat vandaan. Alleen, uh, we zijn op een gegeven moment... Ja, dus automatisch, omdat er weinig was, betekende de uh, meer productie ook dat iedereen meer kreeg. Ja, en de dingen die geproduceerd werden, waren ook wel echt dingen die, die vrij duidelijk okay. herleidbaar zijn op, uh, op wat welvaartsverhoging is. Mensen hadden honger. Nou, als je dan industrieel voedsel gaat verbouwen, dan los je het hongerprobleem op. Ja. Dat, heeft natuurlijk, dat is natuurlijk een enorme welvaartssprong. Uh, als je kijkt naar de zorg ook hè, bijvoorbeeld, als je industrieel uh, naar medicijnontwikkeling gaat kijken, leeft dat, leeft dat natuurlijk een enorme welzijnssprong op. Uh, maar ook het bouwen van huizen en de eerste uh, apparatuur in huizen radio's, televisietoestellen, telefo telefonie. Het zijn allemaal van die dingen die het welzijn van mensen heel erg heeft bevorderd. Uh, dus in die jaren, in die decennia, ging die economische groei eigenlijk heel erg gepaard, ook met de groei in de rijkdom. Dat had ook te maken met dat we hele grote werkgevers hadden, sterke vakbonden. Dus dat de werknemers die hadden ook echt wel de macht om uh, om af te dwingen dat ze mee profiteerden van uh, van economische groei. En er was uh, ook bij werkgevers een hele sterke behoefte om publiek tevreden te houden. Want je had in het oosten, hè, in halverwege Duitsland, stond het rode leger, stonden de communisten. Dus die waren ook als de dood voor een, voor een communistische opstand en dat dan die tanks van de Russen even zouden doorrollen naar de Noordzee. Dus er waren allerlei factoren die maakten dat iedereen eigenlijk wel belang had bij, eh, bij, bij zorgen dat we alles een beetje eerlijk verdeelden ja. en dat we dat welzijn en die welvaart van mensen verhoogden. Ja. Maar je ziet toch wel dat in die decennia, dat die economische groei uh, en de groei van het welzijn en welbevinden en het geluk... dat dat eigenlijk behoorlijk uh, gelijk op uh, heeft gelopen. En dat is op een gegeven moment uit elkaar gegroeid. Ja, precies. Dus die twee woorden, je gebruikt die woorden steeds beide. Welvaart en welzijn. Ja. Dus die liepen in die periode nog met elkaar op. Ja. Um, en die kan je ook niet los van elkaar zien. Ik denk dat het heel lastig is als er te weinig welvaart is... om echt welzijn te realiseren. Uh, hè, want je hebt, je hebt gewoon wel een zekere mate van... Van, van kapitaal en middelen nodig... Om, ja, om de dingen te kunnen doen waar je, je goed bij voelt. Hè. Het feit dat, we, dat je hier een laptop op tafel hebt euh, liggen... dat we hier met z'n allen in een, een mooi gebouw zitten... waar een verwarming brandt, waar licht brandt... Nou, dat soort dingen. Ja. Um, ja, er was een tijd dat we dat allemaal niet hadden. Het was het leven gewoon toch wel een stukje ingewikkelder. Goedelieve. ja Ik zit aan je te luisteren en wat in me opkomt... maar ik weet nog niet of je dat vindt... maar ik ben wel nieuwsgierig naar. Je zegt van na die oorlog werden eigenlijk dingen gemaakt die we ook echt nodig hadden. En dat voelt voor mij als dat er ergens een moment is, en dat is wel ook zoals ik het ervaar, denk ik, dat er een kantelpunt is en dat we dingen zijn gaan maken die we helemaal niet nodig hebben, of helemaal niet meer bijdragen aan welzijn nog welvaart. Zie je dat ook zo? Zij ja, dat absoluut. Moment? Dus op een, gegeven moment, kijk, op een gegeven moment heb je gewoon heel veel spullen. Ja. En, en het, het, het, het, het grote probleem van het groeimodel is natuurlijk, allereerst is het mathematisch. Niks kan oneindig groeien. In de natuur, voor zover we ja. weten. Misschien dat het oneindig oneindelijk gaat uitdijen, maar volgens mij zelfs dat niet. Hè. Ik ben geen, uh, geen sterrenkundige, maar uh, op een gegeven moment zijn grondstoffen op, dus dat kan niet. En als je een gezin uh, dat geen mobiliteit heeft een autootje geeft, hè, dat, dat levert heel veel vrijheid op. Maar op een gegeven moment, uh, moet je dan naar twee auto's of naar drie, uh, als je kijkt naar de leveranciers van dit soort uh, apparaten... Uh, hey, op een gegeven moment hebben ze ons die apparaten verkocht... Maar die gaan elke twee jaar de, de stekkertjes veranderen... want dan kunnen ze je nieuwe adapters verkopen. Ja, dat is goed voor hun groeimodel, goed voor hun winst... maar dat levert natuurlijk helemaal geen extra welzijn op. Zeker nog, het, het is verbruik van grondstoffen... het is irritant dat je er weer extra geld aan moet uitgeven. En dit zijn hele kleine, simpele voorbeeldjes. Maar wat je grosso modo jezelf moet afvragen is... wanneer is genoeg genoeg? Weet je? Hoeveel, hoeveel heb je nodig om... Uh, om, om welvarend te zijn. Je hebt als mens elke dag 2500 calorieën nodig om, als man en als vrouw 2000, hè, gemiddeld om, om jezelf in leven te houden. Ja, in 1944 hadden mensen in Nederland op een gegeven moment nog maar 600 calorieën per dag. Ja, dan is groei echt wel goed. Maar inmiddels eten we gemiddeld 3500 calorieën per dag. Ja, en de helft van de bevolking is te zwaar. Weet je, dus, dus, dus, dus dat is het lastige. Je moet een soort evenwicht zien te vinden in, in wanneer heb je voldoende welvaart om het welzijn te garanderen. En wanneer is het groei om de groei. En, en, Goed, we en we daar zitten, in, ja, zitten we al heel lang in. We zitten in, al heel lang in groei om de groei. Maar, en en ik, maar ik ben heel benieuwd, hè, van hoe zouden we nou kunnen... Ik denk als we hier aan iedereen zouden vragen van... Welke, wat moeten we eigenlijk niet meer maken? Nee, bedoel, we kunnen het levensduur hebben... en die computers zouden echt wel iets langer mee kunnen... dan dat ze nu kunnen. Zou fijn zijn, ja. Dat zou heel fijn zijn. En dat kan ook als we ze anders zouden maken. Um, of makkelijker zouden kunnen repareren. Of makkelijker zouden kunnen repareren, ja. ja precies hetzelfde. Of Precies hetzelfde, maar, hè, bedoel, um, maar... Maar er zijn ook dingen waarvan ik, ik kan zeggen... die moeten we niet maken. Ik hou altijd een pleidooi om te stoppen met Coca-Cola maken. Omdat het ons punt 1 vergiftigt... punt 2 de watervoorraad in de wereld in de war maakt... Dus daar kunnen we ook mee ophouden. Maar dat vind ik. Ik weet heel zeker dat hier mensen zeggen... Uh, ik weet niet zeker of hier, maar anders wel daarbuiten buiten. Die zeggen, ben je helemaal belazerd? Dat moet absoluut blijven. Dus hoe krijg je nou dat gesprek op tafel? En wat vind jij? Ik bedoel, wanneer, welke producten of welke groepen? of ja, Waar zouden we nou die grens moeten stellen? Ja, ik denk dat je zou kunnen beginnen. En Nieuw-Zeeland is een heel mooi voorbeeld. Hè. Die hebben vorige week afgekondigd. Die verbieden gewoon de verkoop van sigaretten, van tabak, aan iedereen die volgend jaar 14 wordt. Uh, dus die zijn dan geboren rond 2008. Ja, dus iedereen die na 2008 is geboren mag in Nieuw-Zeeland nooit meer een sigaret kopen. Weet je? Voor hen is het gewoon illegaal. En waarom? Ja, aan tabak, twee derde van de gebruikers gaan eraan dood. Weet je? Ik bedoel, er is bijna geen misdadiger product dat legaal is dan tabak. Ik denk dat, dat, dat, dat misschien zelfs wel meer mensen doodgaan aan tabak dan aan wapens. Weet je? Dus per omgezette euro uh, bekijkt. En wapens zijn bedoeld om te doden. Dus, dus als, je, uh, maar als je naar dat BBP kijkt, dan is ieder pakje sigaret dat wordt verkocht... Is goed, voor ons, is goed voor onze economie. Want dat zit in dat BBP. Uh, dat zijn vormen van groei. We zijn natuurlijk eigenlijk volstrekt logisch mee te stoppen. Maar zolang we nog wel gek worden aangekeken als we dat soort producten voorstellen... dan is Coca-Cola al een stuk moeilijker... En dan zijn misschien dingen als, uh, als vliegreizen aan banden leggen... en zo nog weer een paar bruggen verder. Dus, dus waar het volgens mij nu het gesprek dat we nu moeten gaan voeren... we kennen eigenlijk de, de diagnose wel. Hè? We, we proberen ons, we groeien ons kapot. Iedereen weet ook dat het onhoudbaar is. Ik bedoel, uh, als we kijken naar de, naar de, naar de fossiele brandstoffen... Ja, we weten dat we 80% van wat er nu nog in de grond zit... daar moeten laten zitten. Anders dan gaan we naar die 4, 5 graden uh, opwarming van de aarde... Uh, maar zelfs als we het allemaal uh, opbranden, ook dan is het op een gegeven moment op. En moeten we iets anders gaan doen. Uh, en waar het nu, wat volgens mij nu de grote zoektocht is, en daarom zijn jullie manifesten ook zo interessant, de grote zoektocht is van hoe, hoe vinden we de argumenten en ook de legitimatie om, om anders te gaan kijken. Hè? Om Coca-Cola misschien wel te verbieden en... En ik denk dat we die niet vinden in ons huidige paradigma. Dus in ons huidige gedeelde ideologische kader. We zeggen wel dat we gepolariseerd zijn als samenleving. Maar op heel veel vlakken zijn we het gewoon heel erg. Denken we allemaal nog steeds heel erg hetzelfde. Ja, en op, en op, op welk vlak is dat dan? Nee, daar moet het dan misschien over gaan. Bijvoorbeeld uh, het, het, het groeimodel. Dat is eigenlijk politiek bijvoorbeeld vrij onomstreden. Er zijn heel weinig partijen die daar echt, echt wezenlijk afscheid van hebben genomen. En die een, een alternatief er tegenover zetten. De Partij voor de Dieren, die, die, ja. die zetten zich er echt tegen af. Maar goed, dat zijn vijf zeteltjes van de 150. Uh, en verder, weet je, dat is en eigenlijk we weten dit al sinds de club van Rome. Sinds 1972 weten we al dat dat groeimodel eindig is en dat het ons uiteindelijk de vernieling in helpt. En eigenlijk is het de afgelopen vijftig jaar op geen enkele manier een thema geweest. Sterker nog, het thema was altijd hoe zorgen we dat we meer groei krijgen. Uh, en als we dat gesprek niet weten te veranderen met elkaar, en we zijn, en dat vind ik het interessante, we zijn een democratische samenleving. We zijn allemaal vrije burgers die eigenlijk met elkaar, we hebben gewoon gezegd, we hebben die, die verantwoordelijkheid hebben we gedelegeerd en verdeeld. We zijn er allemaal, hebben een klein stukje van die verantwoordelijkheid. Maar niemand die pakt hem echt op. Ja, ja. Je zegt bijvoorbeeld, um, dat zou ik ook wel van groot liever willen horen. Je zegt bijvoorbeeld, de overheid in, uh, wat was het, uh, Nieuw-Zeeland uh, uh, neemt actie en gaat dingen verbieden. Ja, dat is super antiliberaal beleid. Gewoon. Maar dat is dus eigenlijk vanuit top-down. Um, iets neerzetten, wat gedrag van mensen, dus een visie, en dan, zoals Matsukate ook zegt, een visie neerzetten, zodat mensen hun gedrag kunnen veranderen. Maar is het ook niet zo dat aan de menskant iets moet veranderen? Dus misschien ons zelfbeeld over hoe wij naar de samenleving kijken en naar onderlinge verbondenheid kijken en naar intenties kijken. Is, hoe kijk jij daar tegenaan, lieve? Ik denk dat het allebei moet. Ik bedoel, uh, het is niet, ik bedoel, je kunt niet zonder regelgeving en dat helpt. Aan de andere kant denk ik dat je als burgers of gewoon als bewoners, inwoners van dit land ook dingen anders kunt doen. En het heeft, voor mij heeft ook heel veel te maken met het aantrekkelijk maken van een andere levensstijl... dan wat we nu beschouwen als een aantrekkelijke levensstijl. Ik bedoel, het is toch... Uh, uh, ik zie heel, heel veel mensen om mij heen, jonge mensen ook, die ervan dromen om een hartstikke mooi huis, grote auto, mooie spullen. Uh, hè. Dat, dat is een beetje het ideaalbeeld van waar we allemaal naartoe leven. En de vraag is of, of dat ook is wat, wat we uiteindelijk als het hoogste ideaal zouden moeten hebben. Kunnen we daar niet over in gesprek raken? Kunnen we niet voorbeelden maken met elkaar waarin we dat anders doen? Uh, He, dus waar we andere vormen vinden, ook van wonen bijvoorbeeld. Uh, bedoel, als je een aantal voorzieningen deelt, vermindert dat je footprint enorm. Nou, dat is helemaal niet zo ingewikkeld om dat te doen. Ik bedoel, uh, ja. dus, dus ik zit daar wel op te zoeken van wat kun je zelf... en wat kan je van onderaf aantrekkelijk maken. En je ziet dat dat ook gebeurt. Hè? Steeds meer mensen vinden vegetarisch eten ook eigenlijk wel lekker. Nou, daar had je tien jaar geleden niet om moeten komen. Vond iedereen dat toch een beetje iets voor geitenwolle sokken-types... Dus je ziet ja. dat die mindset wel schuift. Ja, maar als je kijkt naar de, de vleesconsumptie in Nederland... per hoofd van de bevolking... dan zie je eigenlijk nog bijna niks verschuiven. Weet je? Ja, dus nu, dan, nu, nu, dit jaar wel. Dit jaar een heel klein beetje. Ja, maar, dus voor het eerst. Precies. Maar, maar, maar dus wat ik ook in mijn persoonlijke omgeving waarneem... Hè, dat is iedereen al een jaar vier, vijf veel minder vlees is gaan eten... dat zie je nog niet in de macrocijfers, zeg maar. Dus dat is nog wel... Ja. Maar wat ik, wat ik grappig vind aan jouw vraag... eigenlijk is dat de essentie van de neoliberale samenleving. Van, moeten we die bij onszelf zoeken? Dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk waar het hele neoliberalisme om draait. Want ieder individu is vrij en moet, heeft zelf ook een verantwoordelijkheid om daar bepaalde keuzes in te maken. En je ziet dat die vrije individu totaal kansloos is tegen de marketingmacht en de power van, van grote bedrijven. Dus die sigaretten in Nieuw-Zeeland, kijk wat de tabaksindustrie al honderd jaar doet of langer. Uh, nou, de Tweede Wereldoorlog weer. Alle soldaten kregen gratis van de tabaksindustrie... Sigaretten. Yeah. Gewoon de hele strijd yeah. lang. En dat, was, dat, was, uh, dat werd echt gebracht als voor onze jongens, weet je wel. Nou, wat ze gedaan hebben, is een hele generatie verslaafd gemaakt aan iets wat, wat opzettelijk, want tabak is opzettelijk heel erg zwaar verslaafd gemaakt. Gewone, ruwe tabak kan je niet inhaleren en is helemaal niet zo verslavend. Maar ze doen er allerlei processen mee om het heel verslavend te maken. Yeah. En dat doen ze omdat ze weten als je helemaal verslaafd bent, dan blijf je spullen kopen. We nou, hebben eigenlijk alle grote, succesvolle bedrijven, die hebben. Ons brein blootgelegd. Welke knopjes moet je opdrukken bij mensen dat ze iets willen? Ik ben me daar heel erg bewust van. En ik ben nog steeds echt de zakker voor reclames van de Duitse auto-industrie. Dan krijg je altijd, ah, oh, dus uh, ik wil zo'n auto. Mooie Dus ik ben in een voortdurend gevecht met mezelf om niet een BMW te kopen. Weet je wel? Ik rij in een tweedehands auto. En dat is helemaal, zeg weet je, rationeel helemaal goed en prima. En toch, en ik weet het allemaal. En toch wil ik zo'n... Zo'n zo zo zo dikke bijerse bak onder me reed. Ja. En, en, en, en, en dat komt gewoon doordat die marketing zo werkt. Weet je? Ja. Dat ze heel goed op knopjes weten te drukken bij mensen... dat ze dingen doen wat ze doen. Je ziet het ook bij een brexit-campagne. Of bij een verkiezing van een Trump. Hij, bij heel veel. Ja. En, en, dus zolang we blijven praten over de eigen verantwoordelijkheid van mensen... en schuwen om, om top-down dingen te doen... Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Uh, ik luisterde vorige week een podcast van Wouter van Noord van het NRC. Ja. Uh, die is heel veel bezig met... Uh, uh, uh, Future Affairs. Future Affairs, zo heet <laughs> de podcast ja. volgens mij. En die had een podcast over um, dat mensen eigenlijk in de kern... Uh, en met elkaar en met de natuur verbonden zijn. En dat we dat als samenleving zijn verloren. Dus ik probeer niet te zeggen dat we... Um, uh, uh, neoliberaal moet zijn... en de verantwoordelijkheid bij iedereen moeten leggen... maar we kunnen misschien wel een samenleving creëren... waarin mensen beseffen... dat ze uh, met elkaar zijn... en echt verbonden met elkaar zijn... en met de natuur verbonden zijn... waardoor ze bijvoorbeeld uh, Coca-Cola... Uh, niet meer gaan maken of drinken... of dat ze geen bedrijven meer gaan oprichten... waar ze um, de natuurschade mee aanrichten. Omdat ze op... gewoon diep van binnen merken dat ze onderdeel zijn van iets groters. Maar dat is we... eigenlijk wat in die podcast heel erg naar voren kwam. Ja, maar zijn we verbonden met... Wie is hier verbonden met de natuur? Maar hoe dan? Je woont hier in Nederland. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook niet in Nederland ontdekt. Dus Ik heb dat pas ontdekt toen ik echt uh, in de wildernis reisde. En toen dacht ik... Shoot, dit is mijn bron van leven. Dat heb ik me hier in de stad nooit gerealiseerd. Ik bedoel, uh, en dat was ook voor het eerst dat ik ben gaan waarderen... dat er bomen voor mijn huis stonden. En dat ik niet in de straat woon waar ik alleen maar de huis aan de overkant zie. En het is een heel gek gevoel als je dat begint te realiseren. Dat wil niet zeggen dat meteen al mijn uh, gedrag veranderd is. Hè? Want ik ben nee. net zo, uh, uh, uh, zeg maar... Ja, we hebben allemaal onze zwakke knopjes. Ja, precies. Ja, ik bedoel, zeker. Uh, worden, ja, zeker. Heb ik nog, want er is, want ja. Ik, wat jij net zegt, uh, waar we het net over hebben... dus het is helemaal geïndividualiseerd... en we zijn ook helemaal consument gemaakt. Daar komt, daar wordt wil ik nog wel even iets extra aan toevoegen, want dat problematiseert ook iets. Wat er gebeurt is dat bedrijven dus ook zeggen... als jullie het niet meer kopen, dan maken wij het niet meer. Waarmee ja. dus elke verantwoordelijkheid bij bedrijven over na te denken... of ze het goede doen, eigenlijk weggehaald wordt... En in dat marktmechanisme gelegd. Worden. Ja, Shell zei letterlijk, Shell zei letterlijk van, ja, jullie, jullie, jullie rijden nog in die auto's rond. Ja, en jullie ja. tanken. Dus, ja. dus kan ik niet stoppen. Ja, ja maar als exact. je daar consequent in zou willen zijn, ja. hè, als je dat argument kloppend wilt maken, mm -hmm. van de markt wil het nu helemaal van ons, ja. dan moet je, adver, moet je gewoon adverteren verbieden. Ik ben het Geen mee reclames ja. meer en kijken wat mensen dan echt nog willen. Ja, precies, dit dus is daar... een excuus, dat is wat precies. ik probeer te zeggen. Dus bedrijven gebruiken dit ook als excuus. Om niet te hoeven stoppen en Precies. maar door te gaan. Nee, en dus wel reclame te maken voor een product. Ja. Je ziet dat nu weer met, met, met gokken. Weet je? De, de hele, mijn hele uh, internetomgeving, ik word helemaal. Gebom waarschijnlijk af en toe op de websites van Football International kijk. helemaal gebombardeerd met gokreclames. Het is natuurlijk gewoon echt heel bizar. Ja. Het argument erachter is, ja, maar we moeten het is nu gelegaliseerd, dus dan moeten de legale bedrijven de ruimte krijgen om de mensen naar hun toe te lokken. Ik denk ja, die illegale bedrijven die mochten nooit reclame maken en dat was ook niet uit te roeien, weet je wel. Drugsdealers drugs hoeven ook geen reclame te maken. Sommige vraag is er gewoon, ja. maar er wordt ook heel veel vraag aangewakkerd. Uh, dus, dus ja, ik denk dat de oplossing schuilt in dat we uh, durven te erkennen dat we de hele dag betutteld worden door adverteerders en dat we de hele dag bespeeld worden en dat we helemaal niet zo eigen zijn als we. Uh, Zeggen dat we zijn of denken dat we zijn. En ik, en ik bedoelde het niet lullig net met, met wie is er nog verbonden met de natuur. Maar als je gewoon kijkt hoe we eten, hoe we wonen, hoe we hey, alles, alles yes, doen zeker. wat we doen, zijn we helemaal niet zo verbonden met de natuur. Maar betekent dat dat nou, we ja, ook ja, niet hebben? We doen. hebben die ecologie wel nodig voor ons yeah. voortbestaan. En, en, en, ik, en ik geloof eigenlijk niet meer in die verandering van onderop. Want we hebben al, uh, okay, we ja, weten dat al 50 haar. jaar alles wat er moet veranderen. En ik zie al 50 jaar allerlei mensen die daar activistisch uh, voor bezig zijn geweest. Ik denk dat de tijd wel is aangebroken... dat we ook wel echt van bovenaf wat meer gaan afdwingen. En, en dat, in Nieuw-Zeeland zijn ze dat aan het doen. We hebben dat in Nederland met corona, laten we wel weten... wat je er ook van mogen vinden. Die lockdowns, weet je, gewoon mensen echt hard... mensen verbieden om bij elkaar op bezoek te gaan. En wat om om naar een buiten te gaan. Hadden, om ja. buiten te gaan. Ik bedoel, het is super antiliberaal beleid. Echt op een hele andere uh, leest geschoeid uh, dan ooit. Maar omdat dat corona vrij dichtbij is is het onder een meerderheid van de bevolking... in ieder geval kan het toch op draagvlak rekenen. Uh, en, en, en je ziet dat, het, ja, dat je dus, als je maar de juiste rechtvaardiging vindt... en de juiste uh, argumenten vindt om het legitimiteit te verschaffen... dat je dus ook van bovenaf zo'n samenleving een andere kant op kan duwen. En ik, ik denk dat de tijd is aangebroken dat we dat doen, gewoon simpelweg... omdat het vanuit de markt niet gebeurt. Ja, ik, ik wil zo meteen wel weer hierbij uitkomen, maar... je begon je allereerste zin zo'n beetje... was waarom je dit boek bent gaan schrijven. Um, ja, ik ben wat hè. Daar... Ja, maar dat geeft niet. <laughs> ja, maar, dat is fijn. Want Er komen dat, twee dat... dingen bij elkaar <laughs> straks. Want, want je, uiteindelijk leg je nu iets uit... over hoe mensen... Uh, uh, ze, gewoon individuele mensen en groepen mensen... eigenlijk geen ruimte meer hebben... om tegen de macht die tegen bedrijven nu... Hè, in het knokken. systeem ja. op te staan. Maar je oorspronkelijke vraag was... hoe komt het... Dat er steeds meer hè, bedrijven nog steeds heel hard groeien, maar dat mensen daar minder van profiteren. Uh, en dat zit aan de kant van de inkomens. Hè. Dus ja. aan de ene kant worden we met wat we kopen uh, ja. heel erg gemanipuleerd, maar blijkbaar worden we ook aan de kant met wat we verdienen gemanipuleerd. Ja. Daar wil ik nog wel iets meer over weten, als dat uh, kan. Ja, dus, dus eigenlijk begon het boek inderdaad met zo'n technische vraag. Is gewoon een technische ja. vraag. Wat gaat er nou mis in die economie? Dat het geld dat het niet meer naar die mensen die werken stroomt, <laughs> ja. of in mindere mate, en veel meer naar, naar kapitaal. En, en wat je daarin ziet, is dat we uh, zo vanaf het eind jaren 70, begin jaren 80, toen is het economische denken van de, van de Chicago School of Economics, Milton Friedman, uh, uh, Hayek, een aantal van die economen, die kwamen eigenlijk met het die hebben het, het, het beeld gepakt van nou, als die economie groeit... krijgen we het allemaal beter, wat je die decennia daarvoor zag. En die zeiden van nou, als we dat nou zien, en dat is een wetmatigheid... dan moeten we zorgen dat die economie nog veel harder kan groeien. Nou, hoe laat je een economie harder groeien? Geef bedrijven meer ruimte om sneller hun, hun omzetten en hun winsten te vergroten... Uh, nou, die zijn uh, met een oerwc uit 1971 in de New York Times van Milton Friedman, wat eigenlijk neerkwam op de business of business is business. Dus bedrijven deden toen ook heel veel sociale dingen. We hadden het net al even over, over uh, de dreiging van het communisme gehad en het idee van we moeten het met elkaar doen. Dus bedrijven geven heel veel geld aan. Aan onderwijs, aan uh, voetbalclubs, aan. Uh, en dan uh, gewoon sportsverenigingen bedoel ik. Hè? Dus niet alleen aan profclubs en sponsoring, maar gewoon. Ja, uh, de een infrastructuur ja. waar de samenleving uh, ja. leuke dingen van kan doen. En uh, het welzijn van bevorderd. En zij zeiden eigenlijk: van ja, we moeten zorgen dat je die gezorgde bedrijven. veel meer geld kunnen verdienen. De business of business is business. En als er meer winst wordt gemaakt. dan zijpelt die gegroeide wel gaan zelf wel door naar alle geledingen van de samenleving. Maar om die omzet en die winsten te vergroten, zijn we dus heel erg... We zijn bedrijven dus heel erg gaan kijken naar, naar alle productie. In mijn boek noem ik Philips en Eindhoven. Die hadden daar honderdduizend mensen in dienst in Nederland. En dan nog 300.000 mensen in andere landen. En die maakten alles zelf. Ook het karton, alle schroefjes, het bakkenlied wat er om een televisie zijn. Ze alles werd in huis gemaakt, de schoonmakers, de ketera's, iedereen werkte voor dat bedrijf. En die zijn gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we nou alles zo goedkoop mogelijk maken? Dus dan ga je het schroefje bij, leverancier A halen, uh, die het goedkoopst is, waar die ook zit ter wereld. Dus als dat in China is of in uh, Brazilië, ga je het daar kopen. Nou, en zo zijn ze die hele productieketens helemaal gaan opknippen. Dus in plaats van dat iedereen uh, die iets bijdroeg aan het succes van Philips, in dienst was van Philips en collectief kon onderhandelen... ...met de werkgever over, nou, er is nu zoveel winst gemaakt... ...wij willen daar dit deel van terug... Uh, ...zijn al die, uh, al die werkzaamheden... Dat gebeurde ook toen. Dat gebeurde ook, ja, ja, ja zeker. Hè, dus je kon als vakbondsman ja. je ook gewoon bij die poorten van die filesfabrieken gaan staan... Ja. Eh, ...wat nu strijp S is, zeg maar, nou, een ja. groot gebied. Je kon er bij de uitgang met flyers gaan staan... ...en je had eigenlijk al vrij snel een vrij groot deel een van het de de bedrijf gemobiliseerd. Ja. Ja. Ja. Maar... Nou, we hebben het met de ademhalingsmachines van Philips gezien... aan het begin van de coronacrisis. Er waren er 600 leveranciers, verspreid over vijf continenten... die allemaal een onderdeeltje daarvan maakten. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen die zijn, bedrijven die zijn geselecteerd... op zo goedkoop mogelijk zijn. Maar wat je daardoor creëert, is dat die vakbonden... als die willen onderhandelen over arbeidsvoorwaarden... die kunnen niet meer bij Philips aankloppen. Want die mensen die nog voor Philips werken... de marketeers, de webdesigners, de, uh, de salesmensen... Uh, die hebben nog steeds hele goede arbeidsvoorwaarden. Die profiteren heel goed van die groei van Philips. Maar iedereen die productie doet, die is verspreid onder allemaal kleine bedrijfjes. Die steeds met elkaar moeten concurreren om zo goedkoop mogelijk te zijn. Om iets voor Philips te mogen maken. En daar zit toch het gros van het werk. En op het moment dat, je, dat die mensen meer willen verdienen. En succesvol hogere looneisen afdwingen bij hun werkgever. Ja, dan is de kans heel groot dat die werkgever uh, zijn opdracht verliest en naar een ander gaat die goedkoper is. Dus het hele mechanisme, het, het, het, waar de Nederlandse polder eigenlijk op is gebouwd, dat je, je hebt de macht van de werkgevers, je hebt de tegenmacht van de uh, werknemers, dat hele systeem, hoe dat werkte, dat is, dat is ontrafeld, dat is uit elkaar gevallen. Uh, en daar is eigenlijk hebben de vakbonden daar nog steeds geen goed antwoord op gevonden. Dus, dus, de, dus de mechanismes die we hadden om te zorgen dat die welvaartsverdeling, uh, dat dat min of meer... Nou, dat het eigenlijk min of meer natuurlijk ontstond. Dat is uit elkaar gevallen. Ja, we weten allemaal, de Sovjet-Unie is weggevallen. Dus het, het, het idee dat, uh, dat, uh, dat de rijke klasse zelf iets te verliezen heeft... als ze niet goed zorgen voor de arme klasse. Want let wel, hè, iedereen had gezien hoe de, hoe de, hoe de Russische elite onthoofd uh, is in 1917. Mm -hmm. Dat hadden ze in 1950 echt nog wel scherp op het netvlies, Dus ze wilden echt voorkomen uh, dat dat met hen zelf zou gebeuren. En na de val van de Sovjet-Unie was die dreiging in ieder geval aan de hoofden uh, van werkgevers weg. Dus, dus je hebt een beetje zo'n kluwen van factoren... die maakt dat je als, als werkende eigenlijk veel moeilijker macht kan mobiliseren. En als je dat dan combineert met gewoon het gangbare, het gangbare nieuwe economische idee... Hè, dat groei goed is, dus dat we allemaal onze politici afrekenen op groei... Ja, daar gaan ze ook sturen op groei. En als bedrijven zeggen, ja, om te groeien willen we wel dat de arbeidsmarkt flexibeler wordt. Hè, dus willen we met meer ZZP'ers, met flexwerkers en uitzendkrachten werken... in plaats van mensen vast in dienst. Willen we mensen minder lang doorbetalen als ze ziek zijn? Willen we minder? Enzovoort. En uiteindelijk hebben we een arbeidsmarkt gecreëerd... waarin een derde van de mensen niet meer in dienst is. Veel minder ja. sociale zekerheid heeft. Geen pensioenen opbouwt of minder pensioen opbouwt. Dus, dus we hebben door een kluwe van factoren hebben we eigenlijk... Ja, eigenlijk gewoon de, de, de rechtspositie en de machtspositie van de werknemer hebben we gewoon ernstig verwaarloosd. En, en dat hebben we allemaal gedaan, uh, omdat we geloofden, en vrij collectief geloofden, dat dit goed voor ons was. Maar dat geloven we nog, volgens mij. Ja, ik denk ja, wij en, dan wat, niet, en wat dat, geloven we dan dat goed voor ons is? Dus dat die nou, ja, dat als dat de economie die groeit, groeit dan dat krijgen we het allemaal beter. En het dan is zo extreem dat we uh, de afgelopen veertig jaar eigenlijk iedere keer als de economie een uh, beetje kromp, hè? dus dat we net iets minder spullen maakten dan het kwartaal daarvoor. Hè? Dus zo moet je dat bezien. Ja. Dat we eigenlijk vrijwel automatisch uh, dan offers gingen brengen. Hè? Dus loonoffers. Het gaat ja. altijd over loonmatiging ja. of minder geld bezuinigen... op het onderwijs, op de zorg, of op, weet je, allemaal dingen die, die goed zijn voor mensen. Um, en, en, en, en, en dat hebben we ons zo laten aanpraten... Dat werknemers heel lang hebben gedacht: oké, okay, het is goed voor ons als we nu minder loon vragen. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een hele rare, hele rare manier van denken. Is. Ja, en dat heeft doorgewerkt in steeds maar accepteren dat er niet meer loon gevraagd hoeft is, te worden. Ja. Is dat. Okay. Maar ik, ik, ik snap het helemaal, hè? Maar ik zit heel erg te zoeken, uh, even los van. En ik ben benieuwd wat jij daar wat vindt. Want dit is problematisch, uh, uh, maar waarom nou precies? Ik bedoel, je legt er uit hoe het zo gekomen is, hè? Maar waarom staan we niet massaal op? Want dit is toch om razend van te worden, zou ik zeggen. Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die niet kunnen leven van hun fulltime baan. Niet alleen maar in de Global South, maar ook gewoon hier in Nederland, ook gewoon in de VS. Uh, hè, mensen die productiearbeid doen, die... Daar echt niet van kunnen leven. En dan zegt, ik: hoor mensen in mijn omgeving ook zeggen van ja, maar het is toch logisch dat je daar niet veel voor verdient. Ik bedoel, dus zulk simpel en suf werk vind ik wel terecht. Wat ik ga wel de stad komen. uit, ik ga wel ergens anders een huis zoeken. Ja, bedoel, ja dus, ik accepteer het wel. Dus, ja. dus we vinden dat heel niet zo rare voor ons nee, gedachten. Nou, ja, Terwijl... het is, het is er een, dus, het is een glijdende schaal, hè? dus die, die, die inkomens die achterblijven bij de economische groei, dat is steeds een paar tiende per jaar geweest. Dus dat ja. merk je eigenlijk niet van jaar op jaar. Maar als je dan 40 jaar terugkijkt, naar 1982 vanaf nu, dan zie je dat het toch wel heel okay. fors uit elkaar is gelopen. Alleen, dat heb je niet zo door als het gebeurt. Als het gaat om wonen... Um, ja, 60% om, van de huishoudens in Nederland wonen in een koopwoning. En dat zijn vaak stellen en gezinnen. Dus ongeveer 70% van de Nederlanders woont in een koophuis. En als je kijkt naar die woningmarkt... kijk, jullie zijn allemaal, ja, tenzij je hele rijke ouders hebt... maar in de huidige woningmarkt zien jullie gewoon fucked. Omdat die huizen zijn zo fucking duur geworden... Maar 70% van Nederland die bezit die hele dure huizen, dus het enige wat die zien, en ik heb het zelf ook: ik heb een huis in Amsterdam gekocht in 2010. Ja, ik heb, ik heb echt tonnen aan overwaarde, waar ik helemaal niks voor heb gedaan. Um, en, en ik ben daar helemaal niet voor, ik heb daar niet om gevraagd, het is gewoon gebeurd. En maar ik merk wel wat het bij mij doet: is dat nou, toen ik van toongroei ging schrijven, weet je, dan ga je weer zo'n tunnel in van twee jaar aan een boek werken, waar je eigenlijk gereed aan verdient. In ieder geval niet op het moment dat je aan het schrijven bent. En dan hoop je maar dat het een beetje gaat verkopen. Um, maar ik dacht, ja, nou ja, ik kan altijd mijn huis verkopen. Weet je wel? Dan, dan heb ik gewoon ja, meer risico uh, geld. Dus, yeah. dus, dus, dus, ik, dus je, je merkt gewoon dat ja, uiteindelijk. De wil er wel in Nederland om iets te doen aan die woningmarkt. Ik denk niet wezenlijk bij een meerderheid van de bevolking. Omdat die helemaal geen probleem heeft. Maar zit daar dan het, an zit daar dan het antwoord in op jouw vraag? Dat de meerderheid niet wil. Is dat dan een antwoord op waarom staan we er niet tegenop? Nee, ik, ik ben daar nieuwsgierig naar. En ik, ik heb een soort veronderstelling dat jij dat boek schrijft ook... om te zorgen dat we misschien bozer worden. Ja, en het, ja. Ik, ik heb het boek vooral geschreven om... Uh, een beetje, nou, laat ik het even klassen noemen, mijn klassen... He, dus mensen die eigenlijk met bijna alles wel aan die goede kant van die scheefgroei zitten, daarom noem ik die woning ook. Uh, qua inkomen zit ik ook echt aan de goede kant. Ja, ik, pensioen moet ik even goed naar kijken hoe ik dat ga doen. Dingetje, maar ja. maar is het is een dingetje, maar verder zit ik grosso modo wel echt aan die goede kant. Eh. Uh, maar om die bewust te maken hoe het leven aan die andere kant eruit ziet... en wat er eigenlijk gaande is. Want je kan heel makkelijk jezelf slaap laten zussen. Met Nederland is het geweldig land, graaf land, je, alles gaat goed. Dit, dit en dat is, is ook zo voor 60% van de bevolking. Maar voor 40% van de bevolking is dat gewoon echt niet zo. En waar je, wat je echt moet zien te voorkomen... is dat we een soort dictatuur van de meerderheid vestigen... Waarin we die minderheid, die grote minderheid, gewoon naar de tering laten gaan. Omdat die meerderheid het goed heeft en eigenlijk het wel fijn vindt om die status quo te behouden. En ik vind zoiets als die toeslagenaffaire, is echt een voorbeeld daarvan. Hè? Dat we betalen allemaal belastingen, we moeten heel goed uh, stevig op fraude enzovoort. En gewoon totaal blind voor wat er aan die andere kant van zo'n ministerie dan gebeurt. Uh, en dat zien we, in, in de woningmarkt zien we het, we zien het dus op de arbeidsmarkt. We zien het in die hele sociale zekerheid. We zien dat... Met klimaat, als het gaat om de volgende generaties. Dus we zien dat er zo'n binnen die democratische samenleving uh, zo'n ongelijkheid is ontstaan. die helemaal niet strookt met de ideeën die ten grondslag liggen aan onze liberale vrije markteconomie en onze liberale democratie. dat we ons echt de vragen moeten gaan stellen: hoe kunnen we nou zorgen dat we het oorspronkelijke idee van democratie. is we houden rekening met iedereen, dat we dat weer gaan doen. En. Ja, die boeken zijn dus een poging om juist de mensen... Kijk, de mensen die aan de verkeerde kant van de scheefgoed zitten... die weten echt wel wat er aan de hand is. Ja. Het gaat juist om die mensen die aan de goede kant zitten... en die aan de knoppen ook draaien. Hè, die binnen bedrijven ja. besturen, die binnen overheden besturen... die hun stem uitbrengen ja. op basis van, uh, van, van de context waarin ze leven. Heb jij een, um, um, ervaren al dat je iets teweeg kan brengen bij de meerderheid... Nou, ik, wat, ik, wat ik me wel echt aangenaam heeft verrast, want als je dan aan het schrijven bent als een boek, hè, dan heb je, nou ja, ik weet niet, dat zullen jullie vast ook wel eens hebben als je aan die, uh, uh, aan die uh, uh, pamfletten schrijft, aan die manifesten, is voor wie doe ik dit, weet je, wie zit er erop te wachten. En ik zit ook heel vaak vast tijdens het schrijven en dan weet ik niet meer hoe het verder moet en dan wil ik mijn laptop stuk maken, maar dat doe ik dan niet, want dan moet ik een nieuwe kopen. Maar uh, dat, dat is je echt, weet je... En, en, en wat me dus echt heeft verrast is hoe, hoe breed dit is opgepakt. Het feit dat ik al anderhalf jaar alleen maar aan het praten ben over dit boek. En vorige week bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken. Uh, nou ja, dat is wel hoopvol. Hè, want die, zaten, die zitten inmiddels ook wel op het, op het punt dat ze denken... Ja, die groei is misschien... terwijl hè, Ze zijn het ministerie van Economische Zaken. Hun hele ding is groei bevorderen. Dat is waar zij al 70, 80 jaar mee bezig zijn. En dat zij nu ook mij uitnodigen om te praten over: ja, weet je, ja. hoe zinvol is dat? Dat is wel hoopvol. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met fractievoorzitters in Den Haag. Uh, van alle partijen, ook van de rechtse partijen, de formerende partijen nu. Uh, dus, dus er is echt wel iets aan het veranderen in het denken. Alleen, en daarom ben ik ook heel benieuwd waar jullie op uitkomen, in al die deelgebieden. Uh, volgens mij beginnen we wel een beetje het punt te raken en te naderen dat mensen denken van ja weet je dit het huidige paradigma we het even het neoliberale paradigma noemen dat is wel uitgewerkt dat is wel dat is eigenlijk aan vervanging toe maar er is nog geen begin van een idee in ieder geval bij de gevestigde orde hoe die nieuwe wereld er dan uit moet zien waar te beginnen hoe ja hoe dan succes te meten hoe dan om te gaan met al die thema's, hè, of het nou gaat om racisme, of wonen, of uh, energieverbruiken, of uh, art, uh, artificial intelligence. Op al die thema's, en al die thema's die verder genoemd zijn hier, we hebben eigenlijk vanuit het systeem geen, uh, geen denkramen van hoe daar dan mee om te gaan. Hè, als je niet meer wilt dat die huizenprijzen groeien, moet je dus een heel ander soort maatregelen nemen op die woningmarkt, dan we de afgelopen 40 jaar gedaan hebben. Ja. En, en die, die intellectuele bagage is eigenlijk niet aanwezig... binnen de bestuurlijke top van bedrijven en overheden. En, en dat is het grote probleem. Dus wie, wie de oplossingen heeft... Ja. Ja, die wil ik graag uitnodigen om die van de daken te schreeuwen. Want ik heb ze in mijn boek eigenlijk ook niet. Hè? Ja, want dat is mijn <laughs> volgende bruggetje, volgens mij. Kijk, de, de, het ritme van de gesprekken is steeds... Um, wat stel je in vraag en wat stel je voor? Um, als we nou kijken naar dat dus een minderheid van de mensen eigenlijk, die 40% die jij noemt, dus niet meer mee kan, dus niet te huizen kan krijgen. Zelfs in het rechtssysteem uh, vaak uh, uh, aan het kortste eind trekt, uh, de salarissen laag zijn. Wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren? Wat stel je dan voor? Nou, Ik denk dat het heel erg helpt als we ons daar bewust van worden. Want ik, wat, ik, wat je wel merkt, uh, is dat de meeste mensen ook aan die goede kant van die streep het eigenlijk wel ongemakkelijk vinden, als ze allemaal weten dat het... Ben je daarvan het overtuigd, ja, dat dat zo is? Dat ze ongemakkelijk vinden wel, ja. Maar ik bedoel, je kan ook dingen ongemakkelijk vinden. We zijn heel goed in, in, in dat wegstoppen, dus, ja, ja. dus nog niks doen. Vooral niet als ze denken dat ze iets moeten inleveren. Of als ze, weet je, dus, dus, dus we moeten op zoek naar die handelingsperspectieven. En uh, wat ik... Ik wilde heel graag... Van Toomgroep bestaat uit drie delen, dat boek. Ik had heel graag gehad dat het uit vier delen bestond, met een deel vier, de oplossingen. Maar dan gaan we dat hier even schrijven nu. Laatste ja, ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar iedereen die, die, uh, die zegt: Ik heb de algehele oplossing. die moet je wantrouwen. Want weet je dan. Dat, dat, ja. Kijk, dat hele, het hele probleem van onze economie is dat we heel erg zijn vastgegroeid in, in dingen die ooit oplossingen waren. Hè. Het BBP was ooit een, een middel om een probleem op te lossen. <lacht> namelijk uh, die oorlog winnen voor de Amerikanen. En, en dat middel is een doel geworden. En daarmee is het een dogma geworden. En waar je dus heel erg voor moet oppassen is dat je nieuwe dogma's creëert. Je moet proberen juist nieuwe tastbare oplossingen te vinden... die gewoon goed werken voor deze tijd. En die werken misschien over vijftig jaar niet meer voor de tijd die dan volgt. Net zoals groei ooit heel goed werkte voor de problemen van, de tijd, de problemen ja. van onze grootouders... moeten wij nu op zoek naar wat zijn de middelen die passen bij onze tijd. En, en wat je hoopt is dat, uh, dat je als, je, uh, als je met elkaar durft te omarmen van... oké, okay, het moet helemaal anders... Dat mensen die veel meer verstand hebben van al die deelonderwerpen in zo'n samenleving, dat die zich vrij voelen om echt met, met open ideeën en met nieuwe ideeën en met een soort van leeg veld te beginnen met schetsen. En, en ik zie het als mijn taak om, om legitimiteit te verschaffen aan die discussie. Omdat ik, ja, ik weet gewoon van bijna alles weet te weinig af om daar met goede ideeën voor te komen. Uh, maar ik weet van alles net genoeg af om te kunnen analyseren, denk ik, uh, hoe die samenleving aan zo'n spoor is en waar het misgaat. Dus, dus ja, op al die deel... Uh, uh, ik, ik zie wel heel veel goede ideeën omheen waarvan ik denk, oh, dat is heel interessant. Maar Noem maar ik... eens een paar. Welke goede gesprekken zie je om je heen ontstaan met goede ideeën? Nou ja, uh, ik ben toevallig een tijdje terug ben ik uh, bij een aantal boerenbedrijven Wat? geweest. Uh, ...die probeerden een grondcoöperatie te vormen. He, dus, dus die moeten nu, die grond is heel duur, moeten ze pachten. En eigenlijk de enige manier om uh, die pacht te kunnen terugverdienen voor die grond... ...is zo intensief mogelijk te boeren. En een idee was, als we nou die grond zelf bezitten als coöperatie... Uh, ...dan kunnen we met elkaar gewoon in dienst van die coöperatie die grond bewerken... En dan kunnen we dat biologisch doen... met een lange termijn perspectief op die grond. Weet je? Dus, Stichting dus... Aardbeer was je of uh, Land Nee, dat was, uh, was, was, was een ander groepje boeren. Ja. Weet, volgens mij ze waren ze echt nog in de, in, de, uit, ja. in de verkennende fase. Dus echt de prille coöperatieve ja. fase waren ze. Maar ze zijn... Al, dus, dus dat soort initiatieven, dat is natuurlijk heel ja. interessant. Heel, want, en en zo heel is heel er mooi. van alles. Dat, dat is, ik vind dat een hele mooie initiatieven... omdat die, wat die in feite doen is de grond vrijkopen. Uit de markt. Precies. Dus uit het marktmechanisme. En naar de gemeenschap halen. Ja, en uit de speculatie ja. halen. Want dat, dat is wat zo lastig ja. is. En met huizen zou je precies hetzelfde kunnen doen. En dat is nou typisch iets wat de mensen aan de goede kant zouden kunnen doen. Als je met een paar mensen zegt van, oké, okay, wij verkopen onze huizen en we gaan daar of, uh, hè, een aantal andere huizen verkopen waar we met veel meer mensen in kunnen wonen en we gaan de kosten delen. Dan kan je dus met veel meer mensen voor minder geld wonen. Ja, dus zie dat, en dan hou je ook die prijzen laag. Je hebt in Rotterdam een aantal coöperaties. Ja. van mensen die samen huizen gekocht hebben. En dat huis is gewoon 50.000 euro waard. Punt. En als je het verkoopt, is het weer 50.000 euro waard. Ja, het is Ja. En, een is sterker nog. Ja, dat kan. Ons, Nederland is eigenlijk gebouwd door woningbouwcoöperaties. Ja. En, en die zijn ook allemaal opgezet door notabelen. die uh, huisvesting wilden voor. voor, voor ja. was, ik weet niet hoe ze het toen noemden. maar. vast plebs of zo. Weet je, ze waren daar niet. Uh, maar ze waren daar paternalistisch in. Maar ze hebben wel mensen vanuit sloppen. gewoon in stenen huizen ja. neer kunnen zetten. Door daar, door daar gewoon geld in te investeren. Ja. en ruimte beschikbaar te stellen. hun kennis daarvoor beschikbaar te stellen. Dus je zou inderdaad dat soort dingen. daar kan je gewoon van leren. Weet je? Sommige ja. ideeën. Van alle grote bedrijven deden dat. Het stond helemaal vol over. Ja. Dus je zegt eigenlijk. Um, het begint. en daar wil jij graag een bijdrage aan leveren aan bewustzijn creëren bij die meerderheid die het goed heeft. en Want ik hoor nog steeds om me heen continu mensen zeggen... maar we hebben het zo goed in Nederland. Wat zei ik nou allemaal? We hebben het toch goed? Kijk eens naar jij kunt op vakantie, jij kunt op vakantie, de buurman kan op vakantie. Dus heel dichtbij toch maar roepen. Dus dat bewustzijn... Ja, het is meer dan alleen bewustzijn. Het gaat ook echt om legitimiteit creëren. Ja. Dus de legitimiteit scheppen om echt wat te doen. Want ik, ik vertelde, ik ben in 2010 begonnen met schrijven over sociaal-economische onderwerpen. Ja, ik deed het in de Volkskrant, dus daar was dan wel een beetje ruimte voor, hè, vanwege de, de, de, de, de, de sociaal-democratische roots van de krant. Maar eigenlijk was ik gewoon echt, ik voelde me echt eenzaam. Ik was echt een soort van gek in de woestijn en af en toe een, een dikke vak, een vakbondsman, die, altijd werd, hè, die, die dan blij yeah. waren met die stukken. En die dan zeiden, ja, zo zit het, fijn dat iemand het een keer opschrijft. Maar die werden eigenlijk allemaal afgedaan, overal in de media. Ja, dat is een beetje van die oude dikke mannen van de FNV, weet je wel, die dan met hun shaggy, weet je en ja. En, en, en uh, dus er was eigenlijk ook geen legitimiteit om dit gesprek überhaupt te voeren... en überhaupt voor te stellen dat dingen echt anders moeten. En nu zie je toch dat uh, ook de grootste bedrijven van Nederland... die hebben opeens allemaal wel een duurzaamheidsmanager. En dat is natuurlijk allemaal nog lang niet genoeg. Dat is helemaal lang niet genoeg. Nee, ik zie je meteen eens kijken. Maar een paar jaar terug was dat überhaupt geen thema. Weet je, dus, dus, dus stukje bij beetje begint er wel... Uh, iets van momentum te ontstaan. En we kunnen pas over 30 jaar zeggen... of het voldoende is geweest, yeah. of het echt gekanteld is. Yeah. Maar ik, ja, ik geloof wel dat als we maar met genoeg mensen uh, dit roepen... en dan zit ik toch een klein beetje in het uh, neoliberale frame... want je moet uiteindelijk mensen individueel bewegen om het te gaan roepen. Ja, maar, ja precies. Maar, ja. Maar, maar tegelijkertijd, als je maar, uh, een, collectief, als je liever, maar een collectief ja. kan vormen... Uh, om die wereld te veranderen... en daar ook mooie perspectieven tegenover kan stellen... Ja, dan denk ik toch wel dat we, dat we dan hoop ik in ieder geval dat we wat gaan bereiken. Oké, okay, mooi mooi. Dus, um, dus de bewustzijn, legitimiteit, uh, dan bijvoorbeeld uh, structuren zoals coöperaties. Als we nog heel even kijken naar, um, misschien ook het, het laatste gedeelte, naar die salarissen binnen, binnen bedrijven. Want daar gaat het in fantoomgroei natuurlijk best wel ja, vaak over. Zeker. Over dat werknemers het niet meer niet meer profiteren van de groei van ja. de economie en van de groei be, van ja. bedrijven. Als we daar legitimiteit hebben gecreëerd en we hebben daar bewustzijn gecreëerd. Wat zou er dan volgens jou nog moeten gebeuren? Wat zou je daar dan voorstellen binnen die bedrijven? Nou ja, je... Of op, op, op overheidsniveau? Wat je bijvoorbeeld kan doen, er zijn, er zijn een aantal manieren voor. Ik heb, ik heb een heel leuk uh, uh, gesprek, een beetje doorlopend gesprek met een van de oprichters van Traders. Dat is een flitshandelaar. En die kwamen aan het begin van de coronacrisis heel negatief in nieuws... want die hadden enorm bonusfeest. Terwijl iedereen in lockdown, paniek, pandemie... en bij hen groeide het tot aan oh, de ja. Maar wat ze dus gedaan hadden... Uh, en ik heb er op televisie een keer wat dingen over geroepen ook... dus die belde me op, oh, ja, je moet een keer komen praten... want uh, het zit eigenlijk, het, ik probeer eigenlijk hetzelfde doen als jij, zei ik. Nou, dat vind ik wel interessant. Uh, hoe dan? Dus ik naar hem toe. En wat hij dus vertelde, is zij hadden een soort van... Uh, ...zij vonden dat iedereen heeft de recht op een x-percentage van de winst in het bedrijf. Maar ze hadden, en, en, en inclusief de koffiejuffrouw. Maar ze hadden, en wat zij doen is, op het moment dat jij een orde indient bij de beurs... ...zij hebben software gemaakt waarmee ze daartussen kunnen gaan zitten. Dus op het moment dat jij een bestelling doet voor een aandeel... ...kunnen ze in een milliseconden dat aandeel inkopen en dan aan jou verkopen... ...en daar zit er dan een paar tiende cent uh, marge in. Maar dat kunnen ze dus op zo'n grote schaal dat zij dus in zo'n kwartaal kunnen ze miljarden afromen uit die beurshandel. Maar zij hebben dus, zo'n systeem ja. hadden ze bedacht... vanuit een, wat hij dan een sociaal, uh, uh, een sociaal perspectief vindt... van, laat ze nou gewoon iedereen die daar aan meewerkt... gewoon onderdeel van die winst geven. Dus ze hadden toen zoveel winst gemaakt, dat ook de koffiejuffrouw drie of vier ton bonus kreeg. Oh, yeah. en, en, en, ja. en, en, en hij is dus heel erg op zoek naar, hoe kunnen we nou dit model op alle bedrijven leggen? Hij zei, als Shell dit zou doen, dan zouden ook de mensen die in Nigeria uh, aan die leidingen staan te sleutelen, 150.000 euro per jaar moeten verdienen. Dus het is in eerste instantie, weet je wel, dat denk je, alles, is, alles is, uh, is fout aan dit bedrijf. En hij ging met hem praten. En hij is gewoon zoekende en experimenterende. En hij heeft ook geen idee. Maar hij probeert gewoon dingen die anders zijn dan andere bedrijven proberen. En toen ben beetje met hem aan het doorpraten. En dat blijkt dat zijn vader gewoon in de mijnen werkte in Kerkraden. En hij heeft zich uit dat milieu zeg maar, ontworsteld. En nou ja, hij is nu een van de rijkste mensen van Nederland. En, en wat, uh, wat, ik, wat ik er interessant aan vind, en daarom noem ik het is ik weet niet precies wat het juiste model is. Wat ik nu aan het doen ben... is gewoon allemaal werkgevers een beetje bestuderen... Okay. die het op een andere manier proberen... De essentie, wat ik hoop dat luisteraars meenemen, is dat ze zich echt vrij voelen om, om gewoon dingen anders te proberen dan hen geleerd is het te doen. Want uiteindelijk gaat het daarover. Durf je te breken met die dogma's van deze tijd. En die dogma's die zitten zo, het zijn dogma's omdat ze zo ingebakken in, zijn in ons, dat we ze eigenlijk bijna niet meer bevragen. En als, we, als, je, als je het eens bent met, het, met, het, met de stelling dat we de wereld naar de knoppen helpen en dat het eigenlijk behoorlijk asociaal is hoe we met elkaar omgaan, ja, dan moet je alle dogma's die dat hebben veroorzaakt, die moet je durven te bevragen. En dan moet, je, ja, dan moet je je geest vrij voorzien te maken. En dat is, ja, ik denk dat dat de uitnodiging is aan de ja. samenleving. Dat we dat gewoon met elkaar doen en dat gesprek open durven te voeren. Dit was aflevering 5 van Met Andere Ogen. Een podcastserie van het Centrum of Expertise, Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool. In de volgende aflevering praten we met Carolien Wegener. Met haar onderzoeken we hoe we vanuit liefde kunnen investeren in een bewuste economie. Laten we mythen in de economie ontmaskeren en mogelijkheden voor de economie van morgen sterker maken. Dank voor het luisteren.